9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij de Kuip in Rotterdam heeft de politie ingegrepen... bij een protestactie van Feyenoord-supporters. Supporters dreigden het Maasgebouw te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. De rellen waren een half uur voor het begin van de wedstrijd Feyenoord de Graafschap... die om kwart voor negen is begonnen. Er zijn al langer spanningen binnen de club. Supporters beschuldigen de leiding van Feyenoord van wanbeleid... en eisen dat de bestuurders opstappen. Illegaal opgevoerde snorscooters zijn bij veel fietsenwinkels gewoon te koop. Dat blijkt uit een steekproef van het consumentenprogramma Kassa van de Vara. Er werden tien scooterzaken verspreid over het hele land bezocht. Bijna overal was het mogelijk om de snorscooter op te laten voeren... naar 50 km per uur, terwijl 25 maximaal is toegestaan. Op zo'n scooter is een helm vanwege de lage snelheid niet verplicht. De VVD gaat naar aanleiding van de steekproef van Kassa... minister Opstel te vragen om harder op te treden.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 Maar de chaussee ontdekte bij de controle dat de man nog 36.000 euro aan justitie was verschuldigd... wegens valsheid in geschriften. De Nederlander, die in België woont, pinde meteen het totale bedrag en mocht daarna zijn weg vervolgen. Dan het weer. De hele avond nog buien die in de loop van de nacht wegtrekken. Morgen wisselvallig met regelmatig regen en onweer. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekend licht wisselvallig en de temperatuur die loopt iets op. Tot zover het NOS Journaal.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 Nogmaals een goedenavond. We beginnen in de Kuip bij Feyenoord, de Graafschap, Rizet van der Maarden. 18e minuut 0-0. De Graafschap probeert de voetbal in plaats van alleen tegen te houden. Tot nu toe lukt dat uh, best redelijk. Feyenoord is wel wat sterker. Nu de vrije trap wordt weggebokst door Yves de Winter, de keeper van de Graafschap. En die houtkamp zag tot nu toe de mooiste goal van dit weekend. Ja, het was ook een hele fraaie hoor. Die 1-0 van Van Ginkel in de 54ste minuut voor Vitesse. Wedstrijd eh, wedstrijd wat meer opengebroken omdat eh, Roda moet komen. En Vitesse toch wel door wil gaan. Nu Veldhuis in de problemen. Oh, de scheelt weinig zeg. Of Donald had die bal zo van zijn voet afgelopen. Maar het staat nog altijd 1-0 voor Vitesse tegen Roda. BVV Heerenveen, dag er niet mee. Is een uur onderweg, staat nog altijd op 0-0. Maar Heerenveen heeft het initiatief in de wedstrijd voor het eerst duidelijk te pakken. Hij heeft een goede schotkans opgeleverd voor Dost. Eigenlijk van vlakbij, goede passeerbeweging had hij ook in huis. Maar zijn inzet was te zacht. Maar Heerenveen zoekt het eerste doelpunt hier vanavond in de koel. Cool. Het speelt verder al als de nieuwe kop lopen, Richard. Nee, nog niet. Het begin was aardig, maar het is nu toch een stuk minder aan het worden. En de graafschap, dat moet wel gezegd worden, verdedigt goed, geconcentreerd. Maar Feyenoord kan geen gaatje vinden, speelt in een vrij laag tempo. Nu is het schaken op de helft van de graafschap Feyenoord. Dus het balbezit nu met Die wordt opgejaagd door Rozen. Feyenoord blijft dan het balbezit houden, terug aan de linkerkant met schaken. Die kan een man passeren, trekt nu wat naar binnen. Ook dat paasje mislukt, omdat Jans goed naar de bal blijft kijken. Dan een overtreding maakt en dus een vrije trap voor Feyenoord in de 23. 20 e minuut met de 0-0 stand. Wel wat mogelijkheden voor de thuisploeg. Fraaie lichaamsbeweging van Cabral gezien een minuut of tien geleden. Jansen was hij kwijt. Goeie voorzet tussen keeper en verdediging in. Dat zijn de gevaarlijke voorzetten. Bakal kwam inglijden, maar miste de bal op een haar. Dat was misschien nog wel de beste mogelijkheid voor Feyenoord. Nu krijgen we dan die vrije trap van Klaas. Gevaarlijk met een curve ingebracht. En dan is het de winter die gedurfd naar de bal gaat. En hem vrij simpel weet te plukken. En dan wat tijd neemt de Graafs. Dat uh, probeert veel tijd te rekken. Dat valt toch wel op in de eerste helft tot nu toe. Dan is het uh, van de Pavert met een hoge bal richting uh, El Hasnaoui. Die uh, kan de bal aan de linkerkant van het veld niet binnenhouden. Kopt hem zelf over de zijlijn. En dus krijgen we weer een ingooi voor Feyenoord. Dat dus wel sterker is dan de graafschap. Maar het verschil in kwaliteit nog niet heeft weten om te zetten in doelpunten. Een kans voor Guidetti Die kans dus zojuist voor uh, Bakal. En veel meer hebben we eigenlijk niet gezien van uh, thuisploeg tot nu toe. Nu is het Guidetti die weer balverlies leidt. Van de Pavert wint dat duel en speelt hem nu breed naar Wormgoor, de andere centrale verdediger. In de middencirkel naar Rozen. Rozen dan breed naar Jansen. Wordt opgejaagd door Cabral, die veel zwerft. Dan weer op links, dan weer op rechts speelt. En nu Rozen. In de middencirkel speelt hij de bal naar Meijer. Die zojuist een forse aanslag te verduren kreeg. Maar dit is belangrijker. De bal naar Guidetti. Is dat buitenspel? Ja of nee? Ja, er wordt gevlacht door de grensrechter. Dat gaat dus niet door. Het blijft hier vooralsnog. Na 23 minuten in de Kuip 0-0. Vitesse staat met 1-0 voor. Je hebt het vooral over Vitesse gehad, Andy. Maar Roda. Er is vies tegen tot nu toe. Ja, om maar een voorbeeld te geven. Zojuist een wissel. Arno Sutsuin Joom. Uh, het feit dat hij mee heeft gedaan, dat uh, zegt alles. Want hij heeft geen bal geraakt. En, uh, ik weet dat hij meedeed omdat hij in de opstelling stond. Hij is gewisseld voor William Pluim. En uh, dat is een ex-Vitesse-naar. Maar nu is uh, Vitesse weg. Vitesse is heel goed weg, maar is het op het allerlaatste moment... nog een redding van Jimmy Hemte. Notabene de linksback die het uh, Davy Prupper dermate moeilijk maakt. Dat het geen doelpunt maar een hoekschop oplevert voor Vitesse. Met andere woorden, ik heb het wel veel over Vitesse. Maar Vitesse is ook beter. Is steeds in balbezit. En ook nu weer uh, mogen ze gaan proberen richting keeper uh, Kisek de pol te gaan. Via een hoekschop. Aan de linkerkant. Aan de zijkant staat Julian Jenner klaar om in te vallen. De hoekschop komt op de vuisten van de Poolse keeper die hem eigenlijk makkelijk had kunnen vangen. Maar goed, het levert geen probleem verderop omdat de bal over de zijlijn gaat in het voordeel van Rode SC. En dan gaan we de wissel krijgen. Eruit uitgaat Davila, de debutant. En Julian Jenner, en dat is zeker geen debutant, komt erin. Hij moet aan de zijkant voor het gevaar gaan zorgen met voorzetten richting bijvoorbeeld Van Ginkel... Die de maker is van het enige doelpunt na 54 minuten spelen. En dus staat Vitesse met 1-0 voor tegen Roda. Gelijkspelletje gelijk is natuurlijk wel leuk voor VVV, maar ja, eh, één punt dat tikt niet echt mag nog niet mee. Heerenveen is natuurlijk geen echt slechte tegenstander, althans op papier. Maar drie zou inderdaad wat harder gaan. Halverwege de tweede helft alweer. 0-0 de stand, het gaat snel. om Shebo aan de rechterkant en eh, schiet de bal dan aan tegen de benen van Zomer. En dus een ingooi voor de ploeg uit Venlo hier. Timmy Cela gaat die bal voor zijn eh, rekening nemen. Nee, laat het over aan Moussa, de kleine Nigeriaan op de vleugel. Ja, je kunt toch zeggen wat je wil van de drie Nigerianen daarvoor in. Met Oushebo, met Wofor en ook met Moussa. Ze wilden zo graag samen spelen en het zo graag met z'n drieën laten zien. Maar het komt er allemaal nog niet erg uit. Ingooi genomen, doorgekopt en ja, bijna die woorden afgestraft. Omdat Oushebo nog voor de goal staat. Uiteindelijk gepakt die bal met twee handen door Brian van de Bus. Betrekkelijk eenvoudig. Op zijn doellijn dat wel, dus het zag er even dreigend uit. Na die ingooi van Timisela is van de bussen met de trap vanuit het strafzoekgebied van Heerenveen. Bovenop het hoofd van de aanvoerder van VVV, de recht. Elm dan, pakt de bal ook met het hoofd in de middencirkel. Jury ziet ineens naar voren. Even dacht je aan het begin van de tweede helft. Nou, Heerenveen heeft het te pakken. Gaat een versnelling hoger spelen, wat meer accuraat. Maar er uh, is één kans geweest voor Dost en daar bleef het eigenlijk uh, wel bij... Nu aan de rechterkant Jan Maat. Heerenveen weer in balbezit. Hoogte van de middenlijn. Nassing dan. Jan Maat loopt door. Hakballetje van Judici. Hij is het tussenstation. Dan kan er worden gepaast in de richting van Assaidi. Maar dat is te hard. De bal van Jan Maat. En dan denk ik dat hij misschien wel achter is geweest. Mag Asaidi nog altijd verder. En is daar de ingreep van Yoshida. Waardoor de bal een meter bij de cornervlag vandaan. Over de zijlijn loopt. En een ingooi als laatste dan voor Asaidi. Voor Herenveen, Maar zie, die is een aanvaller. Jan Maat is een verdediger, namelijk de rechtsbek van Herenveen. En hij krijgt uiteindelijk de bal om hem te gooien. doet dat in de richting van Narsing. Die staat vijf meter voor zijn neus, krijgt hem terug. Narsing van Jan Maat, de rand van het strafsomgebied. Zoeken naar de linker misschien. Durft Narsing niet aan. Dan wil Zuris iets met een lopje een speler vrijzetten bij Herenveen. Lukt dat ook niet. Komt de bal aan de linkerkant bij al -Axui. Buitenkantje voelt voorgezet. Richting niemandsland. En wat gemor van het publiek. Ik het publiek ook wel in de gaten heeft dat deze ploeg aan het vanavond eigenlijk allebei gewoon niet hebben. Tenzij deze aanval iets oplevert met Maguire en Cullen. Aan de rechterkant Moussa. Cullen gaat op een avontuur. Moussa krijgt de bal. Punt op gebied. Misschien wel schieten. Ja, balverlies. En zo blijft het 0-0. Zo kun je eeuwig doorgaan. En komt er nooit een goal. De 69 e minuut. Andy. Jongen, jongen, jongen. Wat een raar de Het is dit zeg. Neer voor Vitesse. Kashia, de Georgische aanvoerder van uh, Vitesse, pikt de bal op ergens op het middenveld. Gaat lopen met die bal en gaat lopen en blijft lopen en passeert één, passeert twee, passeert drie, passeert vier, vijf man. En passeert dan ook Ampassam, dat is ook nog de, bedoel, de bedoeling bij een doelpunt. Keeper Pavel Kierschek. En dus uh, scoort deze centrale verdediger Kasia 2-0 voor Vitesse. Het lijkt mij, maar ik uh, mijn eigen moet je dat nooit zeggen. 2-0 is gewoon een hele mooie voorsprong in de 71ste minuut voor Vitesse tegen Roda. <middels> Die weer één. Ja, en weer een mooie hoor. Het is echt ook een hele fijne rechterspits die naar links is gegaan. Bij het binnenkomen van Julian Jenner. En dat betekent dat hij ook links aardig tra kan trappen. Giorgio Chanturia, het tweede Georgische doelpunt in deze wedstrijd, is van zijn. Naam, hij trekt van rechts ietsje naar binnen, legt hem even goed voor de linker en ramt hem in de linkerbovenhoek. En zo is Pavel Kishek weer verslagen voor de derde keer en leidt Pitesse met 3-0 tegen Roda. <middels> There's something fun too Something in the water van Brooke Fraser. En die houtkamp zag een wedstrijd heel snel beslist worden. Ja, en begreep je nu ook dat ik het meer over Vitesse dan over Rode had. Want ja. Vitesse speelt gewoon veel uh, leuker. Chantouria nu weer aan de rechterkant. 3-0 de voorsprong voor... Uh, Vitesse tegen Rode. Chanturia de bal even terugspelend op uh, Yasuda. Yasuda Chanturia. Het zijn echt goede voetballers allemaal bij uh, Vitesse. En als dit ook echt een team wordt, dan is het een, uh, een, een ploeg van John van der Brom... waar zeer veel rekening mee moet worden gehouden. Uh, Hemte maakt een pittige overtreding. En die krijgen een penalty. Uh, omdat daarna Vormer ook een overtreding maakt, krijgt ervoor voor de gele kaart. Denk ik, want de gele kaart komt uit de zak uh, van Van Zichem. En hij loopt inderdaad naar Ruud Vormer toe tegen de penalty. En zo in, nou wat is het, een minuut of tien? Nee, meer twintig loopt Vitesse van 0-0 naar 4-0 als deze penalty benut gaat worden. Maar er wordt ruzie gemaakt bij de penalty stip wie hem gaat nemen. Julian Jenner zegt, ik ga hem nemen. Doelpunt bij Rachter. De 74ste minuut de Vriezen, want zij breken deze wedstrijd open via Narsing aan de rechterkant. En toch een doelpunt in de koel, een dik kwartier voor tijd. Hij is weg op snelheid, Narsing natuurlijk, want als hij een keer weg is, is hij altijd op snelheid weg. Emenieke heeft niets in de gaten, staat eigenlijk te slapen. En waar je een voorzet verwacht, schiet hij hem onder de doelman van VVV Gentenaar door. VVV Heerenveen 0-1, Andy. Het is te hopen dat Buutner die penalty benut. Want er was heel wat ruzie bij de penalty-stip. Wie gaat hem nemen? Uh, Chanturia was woest en loopt echt mokkend weg. En wordt nu opgevangen door zijn ploeggenoten. Want hij wilde hem nemen. Hier komt Butner met de aanloop. Butner scoort. Nou, dan heeft hij het goed gedaan. Chanturia is woest. Die loopt in de buurt van de bank. Oh, oh, oh wat is hij kwaad. Dat is mooi om te zien, zeg. Jammer dat de beelden dat niet laten zien. Want dit is echt geweldig. Je hebt nog nooit een speler zo boos gezien... Bij een doelpunt van zijn eigen team. Echt. Boest is hij. Chantoria wilde de penalty nemen. Die rechtsbuiten. En mocht hem niet nemen. Het was je Jenner die zei: Nee, het is de beurt aan Butner. Die mag hem nemen. Butner nam hem. Scoorde. En nu gaat John van der Brom nog even met Chantoria praten. Van: Hey joh, doe even. Ja, nu moet je bij hem komen. Ja, terecht. Goed doet hij dat. Van der Brom. Zegt tegen hem: Kom op. Hey, we hebben gescoord. We staan 4-0 voor. Niet balen. Voor je team moet je het doen. En dat is goed van John van der Brom. 4-0 dus het doelpunt uit de penalty van Butner. En Vitesse uh, walst over Roda heen. Fijn hoor, de graafschap, Ries van de maanden. Hier nog absoluut geen sprake van walsen. Feyenoord 0-0 nog steeds na een minuut of 33. En dat is toch een tegenvaller. Nu de voorzet van Cabral gaat hoog richting het strafschopgebied. Maar weer niet nauwkeurig. Het legioen schreeuwt bij tijd en wijle het rood-wit van Feyenoord naar voren. Maar het spel speelt zich toch ook regelmatig nu af op de helft van Feyenoord. Het heeft geleid tot een eerste schot op goal van Breinburg. De middenvelder van de graafschop dat net naast ging. En een goede kans van Feyenoord hebben we ook gezien met een fantastische voorzet van de rechterkant van El Amadi de kopstoot van uh, Guidetti. Een metertje over het doel van uh, de Graafschap. De Graafschap dat uh, wel hier en daar wat onder druk uh, komt van uh, Feyenoord in fases van de wedstrijd. Maar Feyenoord speelt onnauwkeurig en uh, veel slordigheden zitten er toch ook in het spel van. Uh... Feyenoord. En dat uh, valt me toch tegen van de ploeg van Ronald Koeman in deze wedstrijd uh, tegen uh, de Graafschap. Dat nou niet echt overloopt van kwaliteit. Ook nu weer zo'n uh, slecht moment van uh, de spelers uit uh, Doetinchem met Rozen en Jansen. Bal zomaar over de zijlijn. En dan krijgen we een ingooi voor uh, Feyenoord. Op de linkerkant van het veld een beetje... 10 meter ongeveer over de middenlijn. Via Ramstein gaat het balletje kort naar Bakal. Dan zitten daar twee, drie man van de graafschap bij. Met Rozen wordt er weer een overtreding gemaakt. Weer een vrije trap voor Feyenoord met Ramstein. De linksbek laat het dan weer over aan Klaas. Ramstein doet weer een paar metertjes terug. En alle spelers nu op de helft van de graafschap. Wachten we nog altijd op die vrije trap van de centrale middenvelder van Feyenoord. Klaasie die kijkt dus of er bewogen wordt voorin. Lepelt de bal dan richting het strafschopgebied. Dan is daar in de kluts de poging van Feyenoord. Noord met schaken, maar Winter staat goed op te letten. De keeper van de Graafschap 35 minuten gespeeld in de Kuip. En nog steeds is het 0-0. niet meer. zag eindelijk een doelpunt. Goal van Narsing drie minuten geleden inmiddels. Klein kwartiertje nog op de klok in de koel in Venlo. Narsing op snelheid weg. En daar stond Emenieke echt te slapen. Het blijft een zwakke linker linkerverdediger aan de kant van VVV. Maar dan verwacht je een voorzet als Narsing richting achterlijn gaat. En de kwaliteit van Narsing in deze wedstrijd is dan dat hij niet voorgeeft... maar in de korte hoek Gentenaar knap met een hardschot passeert. Hij is nu weer aan de bal. En aan de rechterkant dribbelt wat en kapt wat. Djuricic komt helpen. Buitenom voorzet nu aan tegen de benen van Emenieke. Dan Djuricic weer met de bal in de voeten. Inmiddels laat hem even stuiteren. Controleert dan. Wil hem door de benen spelen bij Emenieke. Dat lukt niet. Djuric Siets krijgt een Kansing. Narsing staat een paar meter achteruit. Narsing, wat doet hij? Speelt hem richting Jan Maat. Die komt zomaar uit het niets, zegt. Mooi gespeeld. Daar is Asaidi. en daar is de bal die langs de kruising scheert. En dat was weer een beste kans voor Herenveen Dat net in die tweede helft een tik minder zwak is dan VVV. Venlo de die vermoedelijk het idee had. Het komt vanzelf wel een keertje goed. Nou was er bij de 0-0 stand een minuut of drie voor die goal. Ook nog een hilarisch moment wat de 1-0 had moeten zijn... Want een actie aan de linkerkant van het veld. Een voorzet komt van Kullen. Kullen komt, uh, Cullen komt aan be, bij de tweede paal in balbezit. Nou, dat allemaal straks wel. Dit is Ocebo aan de rechterkant. Veel belangrijker, want de geluidmaker op de schoen. Bij Barry Maguire. Maar de bal gaat over naar de goede voorzet. Vanaf de rechterkant van die Nigeriaan. En zo krijgt VVV toch echt zijn mogelijkheden in deze wedstrijd. Maar echt op de doellijn zorgt Maguire er toch nog voor dat die bal overgaat. Goede voorzet van Uchebo, hard. Ja, dan kan je hem eigenlijk niet missen als Van de Bussen hem niet heeft. Als ook Gouden Leeuw Maar hij krijgt hem ergens boven op zijn schoen. Echt een halve meter voor de goal. En Maguire realiseert zich dat dit de gelijkmaker had moeten zijn. Dan nog even dat moment van de straks Een voorzet vanaf links. Bal komt bij de tweede paal bij Kullen terecht. Van de Bussen was de ronde doorgegaan. En Kullen denkt, nou Moussa vrij voor de goal. Ik lepel hem erheen. Maar Moussa is zo klein, die gaat onder de bal door. Ook dat was een goede kans. Maar inmiddels dus 0-1 na 79 minuten bij VVV Herenveen. 5-0. Julian Jenner voorzet, randje buiten spel. Aan de rechterkant wordt Davy Prupper aangespeeld. Hij geeft de bal op maat aan de goed ingelopen invaller Julian Jenner en hij scoort 5-0. Vitesse vernedert op dit moment Rode JC. De beslissing is daar in de koel. Cool Bas Dost met een intikker als er een vrije trap is van Elm van 17 meter. Met links getrapt. Hart. En Gentenaar heeft er problemen mee. Is het een fout of niet? De bal was hard. En Gentenaar zag hem laat. De bal voor de goal. En dit is typisch een Bas Dost moment. Want hij maakt zijn doelpunt zijn vierde van het seizoen. Het is de 0-2. En ik denk dat Gent er naar nou deze bal toch beter naar buiten had kunnen stompen. Dan hem zo los te laten in zijn 5 meter gebied. En dan Feyenoord de Graafschap, Richard van der Maden. Kans voor Feyenoord met Cabral. Goeie paas van achteruit van Ramstein. Dat zag er even weer gevaarlijk uit. Maar de winter staat goed te keeper bij de Graafschap. 41ste minuut, 0-0 de stand in de Kuip. En Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, komt vaker de dugout uit. De eerste 20 minuten zat hij nog veel, rustig voor zich uit te kijken. Maar nu maakt hij toch hier en daar een wat geïrriteerde indruk. Want het loopt niet bij Feyenoord. Nu de ingooi van Ramstein gaat naar Bakal, Maar dan gaat de bal over de achterlijn en is het volgens mij een corner voor Feyenoord. Dat is inderdaad het geval. En daarvoor meldt zich dan Klaasie Bakal richting het strafschopgebied. Daar gaan de koppers dan ook naartoe. Zoals bijvoorbeeld Leerdam die een bal aardig kan inkoppen. En Klaasie legt het balletje nog even goed in de 42e minuut van de wedstrijd. 0-0 dus nog altijd in de Kuip. En dat is een tegenvallen voor Feyenoord. De corner gaat nu getrapt worden. De bal wordt weggekopt bij de eerste paal door... Meijer, dan opgevangen door Cabral. Doet dat niet al te goed, maar daarachter staat Ramstein. Hoog speelt hij de bal dan in de 16 meter. Bal wordt weer weggehaald door roze dan naar Poupon. Poupon kan er wat meters maken op volle snelheid. Nu de 1-2 met El Hasnaoui. Dat ziet er goed uit. Poupon is nu aan het strafschopgebied toegekomen van Feyenoord schiet ook maar een redding van Mulder is daar nodig met de rechtervoet. Prima aanval van de Graafschap, een echte counter. Goed uitgevoerd met een combinatie tussen de twee spitsen El Hasnaoui en Poupon. En in de 43 ste minuut van deze wedstrijd dan zowaar weer een mogelijkheid eigenlijk de beste kans voor de Graafschap. Tot nu toe zagen we een schot van Breinburg dat naast ging. Maar dit was eigenlijk het eerste schot echt op goal... En uh, Mulder stond daar goed opgesteld dus. Nu de corner die dus uh, nog uh, overgebleven is. De corner van uh, Breinburg richting de tweede paal. Daar heeft Van der Pavert al een keer een uh, uitstekende kopbal losgelaten... in de openingswedstrijd tegen Ajax. Toen zat hij erin na een kwartier. Nu verloor hij het uh, duel, gaat de bal over de zijlijn... en krijgen we een ingooi voor de Graafschop... dat dus nog altijd stand houdt in deze eerste helft. Een open wedstrijd, dat was het een uh, kwartier lang niet. Toen zette Feyenoord veel druk, had de Graafschop het moeilijk... Maar ze zijn nu toch uit hun schulp gekropen. En Feyenoord, ik heb dat al een aantal keren gezegd, speelt bij tijd en zeer slordig. Heeft wel meer kansen gekregen met Guidetti, met Bakal. Zojuist weer een fantastische mogelijkheid voor Cabral. Van dichtbij schoot hij de bal hoog over, maar daar is het eigenlijk bij gebleven. En dus zal Koeman allesbehalve tevreden zijn, denk ik, over het spel van Feyenoord. Want het is nog altijd 0-0. Nu weer Guidetti, de man dus die de doelpunten moet maken voor Feyenoord. Hij werkt hard, maar komt toch nog niet echt heel erg in het stuk voor. Is wel Bal vast. Komt veel ook naar de bal toe. Maar uh, heeft zich nog niet uh, echt kunnen onderscheiden. tot nu toe in deze eerste helft. Heeft nu wel een vrije trap uh, ge. Forceert voor Feyenoord. Die bal gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Daarvoor meldt zich Cabral met zijn gele schoentjes. Al die koppers van Feyenoord dus weer naar voren. Met Leerdam. Met Vlaar ook. De bal gaat nu getrapt worden door Cabral. Dan moet de winter komen. Doet dat niet. De bal wordt gekopt door Vlaar. Terug naar de Leeuw. Die speelt bij de Graafschap. Kopt de bal goed naar de zijkant. Daar is El Hasnaoui die de bal goed afschermt. Kort terug op Rozen. En dan met een flinke ram de bal naar voren. Naar Breinburg. Die heeft vervolgens geen controle. Feyenoord houdt het balbezit. Heeft af en toe wel druk op doel van de graafschap, maar het is nog altijd in de inmiddels 45 e minuut 0-0 en nooit meer klagen hè, als die doelpunten zo lang uitblijven, blijven Andy. Nee, met dank ook aan Rode SC. Laten we dat uh, ook even stellen. Want het is een hele matige ploeg uh, dit jaar van, van Veldhoven. Uh, maar uitstekend gedaan tot nu toe van uh, Vitesse. Bal komt nu voor het doel van Vitesse. Maar Piet Veldhuizen, die in de tweede helft eigenlijk niets te doen heeft uh, gehad. Hoeft nu ook niet uh, op te treden. Want Vitesse staat met 5-0 voor. Het had zelfs 6-0 moeten zijn als jan ari van der Heijden de bal niet voor zijn verkeerde been kreeg. En hem uh, met rechts moest inschieten uit vrije positie. En de bal uh, nogal ver naast. En nu pijn heeft uh, her en der en op de grond ligt. Nou, in ieder geval wordt het een dikke overwinning voor Vitesse 5-0. Het thuispubliek blij. En misschien dat dan ook al die open gaten in het stadion een keer een klein beetje meer gevuld kunnen worden. Want 15.000 man waar zo'n 25.000 in kunnen, dat lijkt me toch uh, uh, niet al te veel. Vitesse voetbalt leuk. En als dit een hecht team gaat worden, dan uh, moeten we echt uitkijken voor de tegenstanders van Vitesse. Na de 4-0 nederlaag vorige week tegen AZ komt er nu een dikke overwinning aan tegen Rode Seet staat met nog anderhalf minuut te gaan. 5-0. Het is rust bij Feyenoord de Graafschap. In de Kuip is het toch 0-0. En de heer De Veen heeft de buit bijna binnen. Er nog niet meer. 3,5 minuut nog. 2-0 voorsprong op bezoek bij VVV. Maar weer eens een overtreding van Molhoek. Hij heeft er toch vrij veel nodig hoor in zijn Venlo-tijd hier. Je ziet de eerste keer nu een zwaaiend armpje in een duel met Jurisic. Bujuk de scheidsrechter, gaat even kijken en laat het vervolgens maar bij een vermaning. Er zijn wat mensen ingekomen bij VVV. Voorin lintsen en wildschut. Maar het lijkt me te laat. Ineens zal gedacht hebben. Ja VVV als dit is. Dat jullie een hele wedstrijd lang te bieden hebben. Dan gaan we vanzelf een tandje bijschakelen. Dat kunnen we. En dan wordt het 2-0 door ingevingen van Nassing. En uiteindelijk ook van Asaidi. Want hij scoort weliswaar niet. Maar zijn actie op snelheid op de rand van strafschopgebied. Nodigt uit tot het maken van een overtreding door Yoshida. Die kreeg geel Elm met de vrije trap bal losgelaten. En vervolgens binnengeschoten door de onzichtbare Bas Dost. Die dus toch op het wedstrijdformulier komt te staan. En zo mag blijven staan vanavond, zo lijkt het. Wat hem nu nog wisselen zou ik zeker niet doen. Er liggen ruimte zat voor Heerenveen om via de vleugel nog een keer te scoren. En dan kun je Dost maar beter in de voorhoede hebben staan. VVV gooit in, doet het snel met Maguire. Halverwege de helft van Heerenveen aan de overkant van het veld. Uchebo met de bal terug naar Maguire. Het schiet, niet allemaal, het schiet allemaal niet op op deze manier. Terug Yoshida. naar Yoshida, breed gespeeld richting Emenieke. Wat verderop staat Wildschut ergens achterin. Die hoort toch voorin te staan. Aan. De bal van Emenieke komt bij El-Akshaoui. Die rampt hem naar voren en hoopt op maar weer eens een ingeving van Hij Krijgt inderdaad de bal. Is snel. Tegenover hem staat de rechter Asaïdi het strafsomgebied in. Zoekt naar rechts, naar links, naar rechts. En dan Narsing die hem net niet krijgt door een uitgestoken voetje bij VVV. En dan Yoshida in de omschakeling. Moussa aan de bal. Twee meter over de middellijn. Bal gaat naar Maguire. Maguire opent aan de linkerkant. Dat is heel doorzichtig. En dus ook gezien door Janmaat. Want die is niet gek. Kan bovenin in één keer meegeven aan Narsing. Rechterkant van het veld. Nu is Emeniek wel op zijn plek. Komt de voorzet. Achterin is Dost klaarleggen voor Assaidi. Afmaken maar. Hatzee. Daar is die. 3-0 voor Heerenveen. Goed samenspel. En wat ik zeg. De ruimtes liggen er om te komen. En vervolgens ook om te scoren Dost met een goal en een voorzet richting Assaidi. Uitgespeeld dit door Herenveen. Uitgeteld zijn ze bij VVV. Want in de 89 e minuut van deze wedstrijd wordt het ook nog 3-0. De kans op herstel is er overigens snel. Want dinsdag hier in ditzelfde stadion staan ze nog een keer tegenover elkaar dan in het Beker toernooi. Maar de drie punten in de competitie gaan in dit duel naar Herenveen dat over het algemeen veel moeite heeft om het te winnen van VVV... van de laatste tien wedstrijden. Eén keer een driepunter voor de ploeg van tegenwoordig Ron Jans. Nou, dit is de tweede dus in elf duels. De laatste minuut 3-0 voor Heerenveen op bezoek bij VVV. Vitesse Roda is inmiddels afgelopen. Het is daar 5-0 gebleven. Een eerder won Groningen met 2-0 van Excelsior. Je ja, geloof in de dingen, sta op de bocht, onthoud dan één. ik jou en jij mij. Uh, ook VVV Heerenveen is afgelopen. Het is daar 0-3 gebleven. Vitesse Roda eindigde dus in 5-0. En Groningen versloeg Excelsior met 2-0. Een doelpunt voor de rust van Tadic en eentje na rust van Andersson. Uh, bij mij zijn ze allebei voorrust gemaakt trouwens. Maar hier staat uh, andersom. Maar goed, Philip Koker praat met de trainer van FC Groningen, Pieter Huistra. Ik kan me voorstellen, Pieter, dat je, je in de rust flink hebt laten gelden. Want uh, na een zwakke eerste helft kwam je opeens als herboren... met dezelfde spelers, maar met een compleet ander team uit de kleedkamer. Ja, nou, ik vond het verschil nog wel meevallen. Ik, uh, dat heeft ook altijd met de tegenstander te maken. Excelsior die zakte erg ver in, uh, heel compact. In de 4-4-2-formatie, uh, ja, dan is dat niet zo makkelijk... in eerste instantie om daar doorheen te komen. Die moet je langzaam moet je die uit elkaar spelen, nou... Je hebt gelijk, we begonnen redelijk en daarna zakten we wat verder weg. Dan werd het wat minder nauwkeurig allemaal. Het heeft ook te maken met de omstandigheden, denk ik. Als er zoveel water in één keer uit de lucht valt, dan wordt het even wat lastiger. Tweede helft beginnen we goed. Direct de eerste. Maar zat er een donderspeech tussen? Tussen de eerste en die tweede helft? Nee, nee, op zich vond ik alles wat we gevraagd hebben aan de jongens. Dat hebben ze wel gedaan. We hebben eigenlijk weinig weggegeven. De eerste helft. en ja, ook, ook te weinig gecreëerd. Als je, het, als, je, als je het puur bekijkt. Tweede helft direct vanaf het begin. Kopbal die erin kan. En kansen die er ontstaan. En dan is het mooi dat we de tweede maken. En, ja, is het is eigenlijk jammer dat we de derde en de vierde niet maken. Eigenlijk maken jullie die eerste goal ook een beetje een gelukkige goal op het moment dat het publiek begon te fluiten. Ja, dat heb ik niet zo ervaren. Uh... Uh, ja, ik, ik had het idee dat we heel langzaam maar zeker die wedstrijd aan het openbreken waren. Daar moet je soms ook wat geduld tegen hebben. Zeker tegen een tegenstander die zo verdedigend spelen. En uh, ja, dat geduld hadden we vandaag. Hè. We moeten ook niet in het mes lopen natuurlijk. Uh, we, zitten, we verdedigen ver vooruit. Ver op de helft van de tegenstander. En uh, ja, daar, daar moet je ook de kop erbij houden. En dat hebben we wel gedaan vandaag. Uh, ik ben dat betreft ook zeer tevreden over de, de nul die we achtergehouden hebben. Uh, dat is ook uh, belangrijk voor deze ploeg op dit moment. In de eerste 20-30 minuten na rust... toen opeens uh, vielen jullie af en toe aan als een wervelwind. Toen sneden jullie er doorheen. Dan hadden jullie ook meer doppen te kunnen en moeten maken. Dan denk ik, ja, waarom beginnen jullie niet zo? Nee, maar ook dat, dat heeft met de tegenstander te maken. De tegenstander op een... Alleen maar? Nou, voor een groot gedeelte wel. De tegenstander moet dan wat komen. Die komt wat verder eruit en die zetten wat eerder druk. Dan nou, ontstaat er ruimte en daar hebben we uitstekend tussendoor gevoetbald. En uh, ja, daar wil ik de, de ploeg wel een compliment voor maken... dat we ook zijn blijven voetballen. Je hebt nu de tweede overwinning uh, binnen...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 Pieter Huistra, die zei dus, daar ben ik zeer tevreden over. Maar ja, het had meer moeten zijn dan die 2-0. Eentje veel voor rust en eentje naar rust. Eens kijken hoe de andere trader, die van Excelsior, erover denkt. John Lammers. Jullie hebben nu één punt uit zesde wels. Nou, hier uit bij Groningen kun je gewoon verliezen. Daar zal uh, niemand over klagen. Maar toch, één punt. Maak je nu zorgen? Nou, we maken ons zorgen. Kijk, uh, je maakt je altijd zorgen. Als je vliegt, dan, dan ben je niet blij mee. En uh, je, moet, je moet onderhand punten gaan pakken. Nou, wij moeten de meeste punten thuis pakken. Maar ik vind, op het moment dat je 0-0 staat of 0-0 kunt staan in de rust bij Groningen. En Groningen krijgen moeilijke, Dan moet je dat voelen. En dan moet je proberen hier een resultaat te halen. En dat hebben we helaas niet gedaan. In vergelijking tot vorig seizoen hebben jullie toch wel kwaliteit ingeleverd. spelers ingeleverd. Um, ja, denk je dat je dit nu, nu gaat overleven? Of, uh... nou, dat weten we ook en dat wisten we van tevoren. Hè. Er zijn een aantal goede spelers weten. Er zijn uh, vier spelers naar Finals vertrokken. Dus dan weet je dat je een nieuw elftal krijgt dat je moet bouwen. En... Dat is een ondankbare taak voor je. Nou ja, ik, euh, het, is, het is geen ondankbare taak, want ik doe het elke dag met veel plezier. Maar je moet ook realistisch zijn. Wij hebben een elftal, dat moet proberen. En dat roep ik eigenlijk al van begin af aan om één elftal onder ons te houden. En ons via de na-competitie veilig te voetballen. Nou, dat weet je. En dat zijn gegevens. En daar moet je ook niet voor weglopen. En, maar je moet wel proberen punten te pakken. Want je moet wel proberen aansluiting te gaan, uh, gaan krijgen bij die, uh, bij die onderste. Wat dat betreft is het niet prettig dat NAC gisteren gewonnen heeft, hè? Nou nee, uh, ik wou uh, Alex nog even uh, bedanken. Het is, uh, eh, Alex zal er ook niet blij mee zijn, maar uh, het begon goed 1-0. Ik zat uh, toevallig bij een anders, in een ander stadion. Maar dan krijg je dat een beetje mee en dan denk je van god, en ik hoorde ook dat het uh, de eerste helft uh, eenrichtingsverkeer richtingsverkeer was. Dan denk je van nou, hopelijk pakken ze daar drie punten, maar ja, helaas. Mag je sterke wensen? Ja, sterkte. Ja, dankjewel. Ricky Martin was dat. Groningen-Excelsior eindigde dus in 2-0. En moest ook wel gewonnen door worden door Groningen, vond Kees Kwakman. Want volgens hem is Excelsior de zwakste ploeg in de Eredivisie. Ja, met alle respect wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Excelsior wel, uh, zeker gezien de start van RKC, ook die je van tevoren misschien ook uh, laag had ingeschat. Ja, is Excelsior denk ik wel het minste team. En thuis hebben ze denk ik wel hun uh, voordeel met het kunstveld, maar uit. Ja, denk ik niet dat ze veel punten gaan halen. En, uh, maar goed, uh, ondanks dat hebben ze denk ik de eerste helft niet eens zo slecht gedaan. Verdedigend met name. Maar ze speelden heel compact. Allemaal op eigen helft. Ja, dan is het moeilijk doorheen komen. Als je dan niet nauwkeurig bent, ja, wat we niet waren, dan, dan zie je dat het zelfs tegen Excelsior. Sure, uh, zeker uh, niet uh, dat we kansen weggaven, maar uh, aan de bal hebben we het dan wat lastig. Wat er is er in de rust dan gebeurd? Want jullie komen als herboren uh, uit die kleedkamer. Nou, maar eigenlijk wat we voor de wedstrijd ook al aangaven, dat we de bal veel sneller van kant moesten wisselen. Ja, maar toen gebeurde het niet. Nee, dat klopt. En uh, van tevoren is dat nog wel gezegd. We wisten niet precies hoe ze gingen spelen, omdat ze de laatste wedstrijden in een 4 3 en 4 2 hadden gespeeld. Dus uh, we hebben er niet echt heel specifiek op kunnen trainen. Uh, tegen Roda bijvoorbeeld hadden we dat wel gedaan. Toen deden we dat heel erg goed. Die speelden zelfs die systeem 4-4-2. Ja, nu deden we dat niet goed genoeg. De bal moet dan uh, van de ene kant naar de andere kant en uh, dan, dan speel je ze kapot en,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 Nou, niet drama seizoen, want dat is nog lang, maar wel drama start als je hier niet had gewonnen. Ik bedoel, dan, uh, dat is niet wat je van tevoren, uh, wat je van tevoren plant. En, uh, kijk, het is wel zo dat wij uh, gewoon veel meer punten hadden moeten hebben. En dat zal elke club wel uh, zeggen, maar ik denk dat het bij ons echt extreem was. Als je de wedstrijd tegen Nak en Roda nog voor de geest kan halen, waarin we gewoon uh, het weggeven, onnodig. En uh, dat hebben we altijd wel een beetje meegenomen in, in, de, in de analyses na wedstrijden. En uh, ook door de week. Van jongens, blijf niet in, uh, raak niet in paniek. Uh, we hebben gewoon goed gevoetbald. We hadden meer punten moeten hebben. Maar op een gegeven moment moet je ook wel gaan winnen natuurlijk. Want anders kan je dat ook naar jezelf toe niet meer verkopen. En, uh, dat is in ieder geval vandaag gelukt. Met misschien iets minder voetbal, zeker de eerste helft. Maar uh, uiteindelijk denk ik een dik verdiende overwinning. Ben jij hier een beetje op je plek? Oh ja, wel hoor. Ik, uh, ik pas me heel snel aan overal. Ik ben de, la de laatste jaren overal een beetje beland van... Uh, van het zuiden van Nederland naar het zuiden. maakt jou niet meer uit waar je speelt? Ik, het maakt mij niet meer uit, als, als de bal maar rolt eigenlijk. Nee, ik, ik bedoel, Groningen is een mooie club. En, uh, ik heb een mooi stekje hier achterin. En, uh, ik ben een van de oudere jongens. En, ja, goed, Groningen is gewoon een fantastische club. En, en met, met veel potentieel. We hebben een jonge groep. Nou, gelukkig is dat er vandaag uh, gedeeltelijk uitgekomen. Nu moeten we doorpakken. Kees krokman, was dat tegenwoordig dus bij FC Groningen. Dat met 2-0 van Excelsior won. Feyenoord de Graafschap. Daar is nog 0-0. Richard van der Maarden. Eén minuutje zijn we onderweg in de tweede helft. En Feyenoord zal meer moeten bieden dan in de eerste 45 minuten. Nu een slechte bal in de breedte gespeeld door de Graafschap. En daar is dan de kans en de goal. De goal voor Feyenoord is daar. Ruben Schaken is de man die scoort na. Naar... Bijna twee minuten in de tweede helft komt Feyenoord dus verdiend, want dat is het zeker op 1-0. En Ruben Schaken is de man die het doelpunt maakt. Guidetti valt hem in de armen. Het legioen uitzinnig van vreugde, want Feyenoord kan vanavond op kop komen in de Eredivisie. En een pikstart dus in de tweede helft. Het gebeurt allemaal omdat Feyenoord profiteert van een enorme fout achterin bij de graafschap. De bal wordt breed gespeeld door, volgens mij was het Breinburg en dan is het Schaken. Die daarvan profiteert. En eigenlijk heel makkelijk scoort. En zo leidt Feyenoord dus heel vroeg in de tweede helft. Wordt de winter, de keeper van de Graafschap, op het verkeerde been gezet. En gaat de bal tegen de touwen. 1-0 in de Kuip. Feyenoord de Graafschap. Vorig jaar en inmiddels ook wat ouder geworden. Neil Diamond met Don't Forget Me. Feyenoord staat voort tegen de Graafschap. Richard. De rechtsbuiten Schaken heeft de goal gemaakt. Al heel vroeg in de tweede helft. 1-0 e dus voor de thuisploeg. En de Graafschap zal nu wat moeten doen. Aan de rechterkant wordt nu de aanval opgezet. Via Jansen. Hoge bal richting De Leeuw. Die is klein. Gaat onder de bal door. Dan is het vanuit de tweede lijn het schot van Breinburg. Dat wordt vervolgens geblokt door Leerdam. En zo een hoekschop in de zesde minuut van de tweede helft. Voor de graafschap dat dus nu achter staat. Vorig seizoen won het hier in de slotfase door een doelpunt van Leon Broekhoff. Die tegenwoordig bij Roda JC speelt. Het leek een beetje een kopie in de eerste helft van dat duel. Want Feyenoord kreeg de kansen in de eerste helft. Maar uh, in de tweede helft slaat het dan toch toe door die... Vroege goal van Rubens Schaken die twee jaar geleden overkwam van VVV Venlo. Verrassend toch wel enigszins dat hij onder Ronald Koeman, deze 29-jarige vleugelspeler, in de basis staat. Nu komt er een tweede bal in het veld. Die wordt eventjes weggetikt door Vlaar. En de doeltrap mag dan genomen worden door Mulder, de keeper van Feyenoord. Die neemt daar alle tijd voor. En kijkt dus of er van dichtbij afspeelmogelijkheden zijn. Die liggen er op dit moment niet. Neemt dan nog eens een keer de aanloop en kiest dan voor de lange trap. Richting Quidetti. De bal wordt weggekopt door Van der Pavert. Opgevangen linksachter door Ramstein. Dan met een schuiven richting Schaken. Schaken in duel met Jansen. Dan gaat de bal via de rechtsachter van de Graafschap over de zijlijn. En dus een ingooi. Zeven minuten naar rust voor Feyenoord. Dat probeert nu ook in een wat hoger tempo te spelen. Het publiek een beetje te vermaken. Dat is natuurlijk ook best mogelijk in deze wedstrijd tegen de Graafschap. Het lukte niet echt geweldig. In elk geval niet in de eerste helft. Het leidde tot kansen via Bakker. Via Cabral van uh, dichtbij. Quidetti had er twee. Maar het uh, tempo en de frivoliteiten die ontbreken nog. Dan nu een combinatie met Guidetti uh, probeert daar. Uh... Uh, El Amadi aan te spelen. Die gaat dan weer het strafschopgebied uit. Kijkt dus uh, naar links. Speelt het balletje dan uh, kort op Guidetti. Dat is dan een misverstand tussen beide spelers. Want uh, Meijer kan dan weer overnemen voor de Graafschap. En zo is het dus voorlopig hier in de Kuip. 1-0 door de goal van Ruben Schaken. Vitesse verpletterde eerder op de avond Roda. Het werd 5-0 en alle goals vielen naar rust. Arno Vermeulen met een van de spelers van Roda. Mats Jonker is eigenlijk achteraf wel een blamage. 5-0 bij Vitesse. Ja, dat is... Uh... Dat is helaas zo gebleken. Ja. Dat uh, had ik ook niet zien aankomen na vijf minuten spelen. Nee, het was heel lang 0-0. Ja, het was een heel lang wedstrijd in evenwicht, uh, vond ik. En toen maakte Van Gingle een, een heel mooi goal. Um, en vanaf dit moment uh, was Vitesse uh, hermeester. Ja. Hoe kan het nou dat na één goal alles wegvalt? Dat is een goede vraag. Um, dat wij ons ook wel gaan afvragen, denk ik, de volgende de komende dagen. Ik denk dat Vitesse meer vertrouwen kreeg naar de 1-0. Uh, het duurde meer vooruit. Alles lukt bij hun. En wij missen dan iets uh, van het vertrouwen, denk ik. Maar je ja, mag nooit 5-0 uh, verliezen. Het staat ten eerste helft te lang 0-0. Er zijn natuurlijk meer balbezit. Jullie wat meer reactievoetbal, noem ik dat dan maar. Denk je dan achteraf toch niet, als nu met 5-0 verliest... hadden we toch niet zelf iets meer moeten doen? Ja, achteraf is, is altijd het makkelijkste. Um, er waren twee heel goede kansen dat, dat Piet eigenlijk heel goed pakt. Uh, een goede kant van Mitchell en een goede schot van Formen. Van en dat was een beetje de bedoeling, dat wij van de tweede lijn uh, wat wilden proberen of, of even toeprekken. En als je daar de 1-0 maakt dat was ons, uh, ons, ons doel. En dan kon je vanaf daar voetballen. Dat, niet, dat lukt niet. En, ja, dan krijg je een tegen. Dat is wel uh, jammer hoe wij dan uh, tegen de 1-0 reageert. Je hebt zelf uh, veel treffers gemaakt. Uh, je tegenstander maakte twee hele mooie. Daar heb je niet van kunnen genieten, maar het waren wel vrije goals. Ja, ik denk dat Van er wel heel goed heeft opgelet van afgelopen week... toen ik eh, ongeveer dezelfde goal uit tegen Utrecht. Dus dat is wel, uh, ja, toch wel een mooi goal. En, en die van ja, Chaturia zit ook mooi in. Uh, maar ja, dat is voor ons niet zo prettig. En dat zei Mats Jonker. Uh, in Spanje nog een uitslag. Barcelona-Osasuna. Barcelona ging niet echt lekker. Vorige week uh, gelijk gespeeld in de competitie. Ook nog gelijk tegen AC Milan voor de Champions League. Osasuna werd het slachtoffer. Het werd 8-0. Uh, het is uh, bij Feyenoord de Graafschap 1-0, een minuut of tien naar rust. En de overige wedstrijden die gespeeld zijn... hoort u zo in het NOS Journaal met Rashid Finch. Tot zo na het journaal. Heeft jouw club geld nodig?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 Verhuizen voor minder dan je denkt, erkenden verhuizens. Wat kost een erkende verhuizen, Dit is Radio 1.